1 uur Marjan Koekoek met het nos Journaal. Het CDA moet weer gezien worden als een fatsoenlijke middenpartij. Dat zei kandidaatlijsttrekker Wintels in het CDA-debat in het tv-programma Pauw en Witteman. Wintels kwam met zijn opmerking in reactie op kritiek die het CDA de afgelopen tijd heeft gehad. Drie van zijn tegenkandidaten, van Haarsma Buma, Spies en Bleker, herkenden zich daar niet in. Bleker zei dat hij het standpunt van Wintels niet begrijpt. Want er is volgens hem juist gewerkt aan heel duidelijke CDA-punten. Buma, Spies en Bleker verdedigden het beleid dat ze de afgelopen regeringsperiode hebben gevoerd. Zes CDA'ers hebben zich kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van de partij. Buma, Van Torenburg en Keizer hebben gezegd dat ze de Kamer in willen als ze geen CDA-leider worden. De anderen weten dat nog niet.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 Het toestel maakt dagelijks patrouillevluchten, onder meer om te kijken of Sima Somalische piraten langs de kust hun kamp hebben opgeslagen. Een getuige in het proces tegen Anders Breivik is na het afleggen van zijn verklaring onder politiebegeleiding weggebracht. De man had een dreigbrief ontvangen waarin staat dat hij op weg naar zijn huis zou worden gepakt. Wie de dreigbrief heeft gestuurd is onbekend. De Noorse politie bevestigt dat er speciale maatregelen zijn genomen om de getuigen te beschermen.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 Welkom terug in het tweede uur van In De eerste uur kon u luisteren naar Frank Koerselman... Een psychiater, hoogleraar psychiatrie en psychotherapie. En het ging over de relatie met uh, moeders. De moeder-kindrelatie. En mijn vraag in dit uur is uh, hoe die relatie is met uw moeder. En uh, eventueel de relatie van u als moeder met uw kinderen. 0800 1121. Uh, het hoeven echt niet alleen maar uh, zware verhalen te zijn. Ook goede, positieve verhalen. Ik hoor ze graag op uh, 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Kazeluna. U kunt ook mailen. Kazeluna of twitteren. Hashtag Dumosh of hashtag Kazeluna. Wendy, nacht. Goedenavond. Je mag het zeggen, Wendy. Nou ja, ik um, was 22 en ik werd eruit gegooid door mijn uh, vader en moeder uit huis. En ik ben nu 14 jaar verder. En, ja, ik hoor die psycholoog of zo, was ze? Ja, psychiater. Ja, ja? nou, ik kan hem niet anders dan gelijk geven. Haat en liefde liggen heel dicht bij elkaar. Wat gebeurde er bij jou? Uh, ik wil er niet al te diep op ingaan, maar ik blijf zeggen... Waar de twee kijven hebben er ook twee schuld. En een moeder hebt niet altijd gelijk. Ja, in algemeen. Ben je er nog? Ja hoor, ik ben er nog. Oh nee, de, de verbinding klinkt niet uh, uh, heel erg uh, steady. Uh, nee, waar de twee kijven hebben twee schuld. Dat kan. Uh, maar maar uh, hoe is jouw relatie met jouw moeder nu? Heel slecht. En hoe slecht is slecht? Um, dus we zeggen elkaar niet eens meer gedag. Want jullie wonen wel vlak bij elkaar? Mm, ja. Uh, dus je ziet elkaar fysiek ook met enige regelmaat? Ja. En dan loop je langs elkaar zonder iets te zeggen? Ja. En... Ze zegt haar eigen kind niet eens gedag. Maar de eigen kind zegt de moeder ook geen gedag? Nee, maar ja, ik hoef niet, een kind hoeft niet altijd haar hoofd te buigen voor de moeder. Waar is dat zo misgegaan? In het verleden al hoor. Ja, maar schetsen het eens voor me. Uh, schetsen het um, Het is echt een haat liefdeverhouding. verhouding. Ja. En ja, hetgene wat je doet en, en je doet iets voor de En het wordt niet op, op goede zin opgepakt. Zijn dat dan hele kleine dingen die ze bij elkaar opstapelen? Of zijn er ja. grote dingen gebeurd uh, die je nooit nee. zal vergeten? Nee, er zijn dingen in het verleden die ik nooit vergeet, maar je ook nooit. Kan je daar een voorbeeld van geven? Um, maar ja, nee, ik wil daar niet altijd diep op ingaan. Maar dan kun je het omschrijven dan, wat voor soort uh, uh, uh, dingen we moeten denken? Wat jij gedaan hebt, wat niet op, op waarde gewaardeerd werd. Of nou ja, iets, iets, iets wat jouw gevoel zeg maar uh, verwoordt. Wat, uh, wat ik gedaan heb. Ik uh, ben, ben ook niet altijd eerlijk geweest tegen haar. Ik heb ja. een hele hoop meegemaakt. Ik heb er nooit meegevraagd bij dingen. Ik ben altijd op eigen houtje gegaan, over naar naartoe. Ja, en dat doet mijn moeder ook zeker begrijp ik. Maar ja, dan wil je niet. Iemand, je moet er niet tot last zijn. En ja, dat doet ze doet bij haar zeer. Dat kan ik begrijpen. Mm -hmm. En dan wordt ze boos. Ja, zoiets van ja, ik ben op een gegeven moment ben je ook volwassen. Boven de 18 ben je volwassen. Mm -hmm. En dan wil je eigen dingen ook wel regelen. Ja, ja. Dan wil je eigen dingen regelen, uh, uh, maar je slaagt er niet in om een, um, nou ja, een relatie op een Eenvoudig praktisch niveau met je moeder te onderhouden. Nee, maar dat is een. Nee, nee. Dat klopt. En waarom lukt het je niet, uh, of lukt het jullie niet, moet ik zeggen, om die slag te maken? Omdat we dezelfde karakters hebben. Ah. Pot. Ontzettend. En laat maar raden, alle twee koppig? Uh, allebei koppig, moet ik ja. toegeven. <laughs> ja. En net zo lang doorgaan totdat je zegt van joh, uh, we zien elkaar helemaal nooit meer. Aha. En dat is 14 jaar lang. Deze situatie die je nu beschrijft is al 14 jaar lang een feit? Ja. Uh, heb je zelf kinderen, Wendy? Nee, mag ik. Mag niet. Okay. In verband met mijn gezondheid. Oké. Okay. Um... Maar goed, los, los daarvan, dat zou het alleen maar nog erger maken... het is al uh, stevig genoeg. Wat, wat zou er moeten gebeuren om... Uh, nee, laat ik het anders zeggen. Wat in het eerste uur een grote rol speelde... Hè, Frank Koerselman heb je dat horen zeggen... Ja. is um, dat, dat, dat, dat in veel gevallen waar die relatie niet goed is... er een probleem met liefde ligt. Moeders die niet van zichzelf houden. Is dat een beeld dat jij herkent? Nee, dat niet. Dat niet. Maar dat is... Dat, ja, Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Het is een heel moeilijke situatie is het heel moeilijk. Dus, dus ja, hoe moet je het zeggen? Ik heb, geen, ik heb geen zelfvertrouwen daardoor. Nee, dus jij hebt in ieder geval wel te weinig liefde uh, ontvangen... voor zover je dat objectief ik... kan meten, maar ja. dat gevoel heb je in ieder geval. Ja. En die liefde kun je ook niet doorgeven aan een ander. Heb je daar moeite mee? Om... Nee, ik heb er geen moeite mee mee. Nee, maar om zelf, om zelf liefde te hebben, want dat hoor ik je in feite zeggen... Ja, ik ben ook alleenig. Ik heb een relatie gehad en uh, dat is ook... Ik ging gewoon niet. Dat hoorde ik die psycholoog ook zeggen. Je, je krijgt geen liefde doorgeven. Nee, dat klopt. Dan ben ik met die man eens. Ja. Als, uh, geef jou, jij jouw moeder op een bepaalde manier de schuld van... van uh, de dingen die fout gaan in jouw leven? Nee, nee, nee. Want als er we twee kuiven, twee ruzie hebben, hebben we ook twee schuld. Geef je uh, jezelf de schuld van de dingen die er fout gaan? Ja, ook. Ja, ik had er ook open en, en eerlijk moeten zijn. Ja, je hebt jouw moeder ook echt gewoon uh, pijn gedaan op een aantal momenten. Ja, zij vindt van wel. En ik heb zoiets van, ja, ik vind niet, ik ben, uh, op een gegeven moment wil je volwassen... en dan wil je zelf dingen regelen. Ja, ja. En dan heb je, dan heb je niet altijd dat je zegt... Wie, oh, je wil je moeder ook wel mee naartoe nemen. Ja. Oké. Okay. Oh, ja, het is moederskindje. Kijk, oh, gaat over mijn moeder naartoe. Hey, op een gegeven moment wil je ook volwassen worden. Ja, maar goed, bij volwassen worden hoort ook een, uh, een, een, een, een, misschien wel een andere soortige relatie met je moeder. Ja, maar ja, was het maar zo. Maar ik blijf één ding zeggen, ik blijf altijd van haar houden. En dat... Het is een blijft mijn moeder. Dat laatste vind ik makkelijk te begrijpen, uh, dat eerste vind ik wat moeilijker te begrijpen, want je hebt al veertien jaar geen contact met haar. Nee, dat klopt. Maar het is een blijft mijn moeder. En toch zal ik altijd mijn hart van haar blijven houden. Heb je haar ooit gevraagd hoe zij uh, in dat opzicht naar jou kijkt? Nou, dat weet ik wel. Namelijk? Niet. En waarom weet je dat zo zeker? Ze vond mij altijd een probleemkind. Uh, ja, en was je dat ook? Ik heb heel veel problemen in het algeheel. Maar ik ben even goed, heel goed terechtgekomen. Ik heb een vaste baan, Ik heb een goed inkomen. Wat wil ik nou nog meer? Nou ja, misschien wel een goede relatie met je moeder. Of is, is dat, of is dat iets wat je nu langzamerhand voor jezelf geaccepteerd hebt? Want het is zoals het is. Ik, uh, nou ja, ik het heb is... het geaccepteerd. Iemand die niet meer wil in het leven, kun je ook niet dwingen. Nee, nee, zo is het. Goed, Wendy, ik, uh, ik ga je hartelijk danken. Graag gedaan. En uh, ja, hoe, hoe uh, uh, raar het ook klinkt, alle goed. Uh, het gaat door, hoor. Het leven gaat absoluut door, ja. <laughs> zo is het. We blijven allemaal lachen. Goed, Onder ja. elk huisje een, heb je een, een probleempje. Nou ja, oh ja hij zo, elk huisje is een kruisje. Dat was het toch? Ja, maar het is wel zo. Huis en kruis klinkt wat steviger. Goed. Wendy, dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Dag. Dag. Um, ik heb iemand aan de lijn, maar ik weet niet of het een man of een vrouw is. Ik weet alleen maar dat ik geen naam ga te horen krijgen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat nee, het... ik, ben, ik ben een vrouw. Ja, dat is, dat is bij deze begrepen. Ja. Ja, goed. Wat, wat, is, uh, wat, wat is jouw relatie met, uh, met je moeder? Nou, eigenlijk dezelfde als de vorige mevrouw. Geen... Geen ja. als in jullie zien elkaar al heel lang niet meer? Nee, ik heb uh, 25 jaar geleden met haar gebroken. Toen was het welletjes uh, met haar destructieve gedrag. Ja. En waar bestond... Want, want uh, jouw moeder leeft nog? Uh, ja, ik... Ja. Ik geloof het wel, ja. ja. Maar zeker weten doe maar ja, je niet. het niet. Het interesseert me ook helemaal niet. <laughs> ik zou het eigenlijk wel rustig vinden als het niet meer zou zijn. Ja, want ze heeft me vreselijk lastig gevallen. Me heel erg gestolkt ook. En ja, uh, dat ik echt mijn geheim moet houden. Mijn telefoonnummer een paar keer heb moeten wijzigen. Ja, dat was echt verschrikking. Dat deed ze trouwens bij ex-vrienden -ex ook al. Had ze dat handje ook al. Daar een handje van, sorry. Ja. En uh, ja, uh, ze heeft, ja, ze heeft gewoon een persoonlijkheidsstoornis. Wel meerdere waarschijnlijk. En uh, ja, ik geloof een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Ik heb daar nu een heel interessant boek over. Uh, daar is er helaas geen Nederlandse vertaling van. Het zou wel mooi zijn als er trouwens wat meer aandacht voor zou zijn. En het boek heet um, Will I Ever Be Good Enough? Dat ik ooit goed genoeg zijn, healing the daughters of narcissistic mothers. Want oh, narcisten zijn mensen die alleen van zichzelf houden, maar niet in staat zijn om liefde te geven. Is dat, dat het kenmerk? Uh, ja, nou ik bedoel, ik denk ongezond narcisme. En dat weet waarschijnlijk de psychiater wel. Ik weet zijn naam niet, want ik ben er halverwege ingevallen. Oerzelman. Oké, okay. uh, nou ja, goed, eh, mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Eh, je ziet dat bijvoorbeeld ook bij iemand als Breivik. Die hebben heel veel gevoel voor zichzelf, heel veel emotie voor zichzelf. Maken zich heel erg druk eh, als hun eigen belangen eh, in het geding komen. Maar zijn totaal siberisch, zeg maar, bij, de, bij het leed van anderen. Nou, zo was het bij mijn moeder ook. Haar belangen stonden, gingen voor die van mij. En waar, hoe uitte zich dat? Uh, hoe uitte zich dat? Ja, uh, dat uitte zichzelf zo, dat ze het zo wisten draaien dat ze uh, vond uh, dat ik uh, onhandelbaar was en moeilijk en lastig. Terwijl ja, bij mijn grootouders die vonden dat helemaal niet. En ook bij anderen ook niet. En uh, uiteindelijk uh, ging ik gewoon naar een internaat. Ze dumpte me gewoon in. Ja, naar een internaat. Maar uiteindelijk uh, heb ik ooit een rapport ook ingezien uh, gekregen... want dat wilde ik graag weten, hoe het dat allemaal precies zat. Mm -hmm. En in dat rapport stond ook dat, het inderdaad, dat, dat mijn moeder juist problemen had. En, uh, en was er en het een soort een probleem? Nou ja, dat ze me een te ouderlijke opvoeding gaf... dat ze me niet echt gewoon een kind kon laten zijn... dat ze te veel eisen aan me stelde... en dat het eigenlijk voor mijn eigen best wel beter was als ik uit huis ging. Maar ja, eigenlijk is het natuurlijk gewoon absurd. En het was misschien ook wel het beste van alle kwade... de minst kwade oplossing. Maar het was echt afschuwelijk. En jouw vader? Uh, die heb ik nooit gekend, want... ja, mijn moeder had een affaire... en die man heeft ontkend... en uh, wilde daar verder niks van weten. En in die tijd kon je dat nog niet bewijzen. Dus ze kon... en als hij dan zei van... ja, ik wil, wil geen bloedtest doen of zo... dan hoefde dat ook niet... En dan mocht zij ook niet beweren dat hij de vader was. Want dan kreeg ze gewoon een rechtszak aan haar broek. Dat mocht niet van uh, degene waarvan ze dacht dat het de vader was? Ja, want ze had gewoon zijn naam op het geboortekaartje gezet. En dat had ze gewoon overal ja, verspreid. En ook naar zijn toenmalige uh, vriendin, een vrouw, uh, waar die werkte en zo. Ja, dus daar heeft ze heel veel problemen mee gehad. En op straffen van duizend gulden dat ze dat weer zou zeggen... dan ja, kon, ze daar, kon ze daar verder niks over zeggen. Goeie, zeg. Uh, heb, heb jij later wel contact gehad met je vader? of gekregen? Uh, ja, ja, ik heb wel geprobeerd inderdaad uh, uh, hem zover te krijgen. Maar ja, hij heeft zulke toestanden met mijn moeder meegemaakt... dat hij mij niet eens zelf wilde spreken. Dus ik had er ook echt al last van dat ik dan haar dochter was. Dat uh, ja, nou, Hij wilde mij niet eens gewoon spreken met een kopje koffie. Ik had ook verder gezegd, van, ja, ik hoef ook helemaal geen contact... want ik weet helemaal niet wie je bent verder... Dus, maar ik wil gewoon alleen maar weten waar mijn wortels nog meer liggen. Ja. Dus dat, uh, maar dat ging allemaal nogal moeizaam, ja. Nou, uh, niet dus. Het ging gewoon nee. niet. Even terug naar, naar de relatie met jouw moeder. Um, wat was het eerste moment, want we, daar hebben we het in de eerste uur... met Van Koerselman uitgebreid over gehad... dat kinderen in feite natuurlijk heel lange tijd, uh, zeker in het begin... gewoon ja, die, die liefde uh, veronderstellen en, en pas in een later stadium waarschijnlijk afstand gaan nemen. Kan je je herinneren wanneer dat mo momenten was dat jij dacht van... volgens mij klopt hier iets niet? Nou, naarmate ik uh, ja, steeds wijzer werd... en ja, ook natuurlijk zag dat het bij uh, gezinnen van vriendinnetjes... daar heel anders aan toe ging, dat er geen hysterische toestanden waren... en, en dat er veel meer harmonie was... En ja, vroeger had mijn moeder haar, mij volledig in haar macht en in de tang en ze zei je bent gewoon een ondankbaar stuk verdriet en uh, je deugt niet en je bent lastig, je bent een blok aan mijn been. En dan denk je inderdaad, ja, ze was zo bigger than life. dat ja Ik, ik, ik, ja, ik vind het altijd heel moeilijk om, om, om het uit te leggen. Maar, maar bigger than life bedoel je dat zij, dat zij zo dominant was dat jij daar niet tegenop kon? Ja, nou ja, het lastige was ook dat het ook zo moeilijk was om dat aan de buitenwereld uh, uh, duidelijk te maken. Omdat, nou ja, ik kom eigenlijk toch wel uit een heel net middenklasse milieu. En uh, mijn moeder ziet er heel chic uit. Hè, een soort Alexis uit Dynasty, zeg maar. En je kunt het eigenlijk vergelijken met, uh, met de film en ook het boek Mommy Dearest... En dat was Joan Crawford. Joan Crawford was een filmster vroeger in Hollywood. Uh -huh. En die had een geadopteerde dochter. En die mishandelde ze uh, ja, psychisch, emotioneel en ook lichamelijk. Nou, zo'n soort situatie, zo'n soort moeder was dat. Naar de buitenwereld toe voorbeeldig en charmant. En ook, ja, mannen waren gek op haar. Maar binnen ja, gesloten deuren was ze de duivel zelf. Maar ook, ook het woord mishandeling uh, hoor ik je gebruiken. Ja, ja. Ja. ja. En waar bestond dat Niedere, precies? Nederen, uh, kleineren, uh, maar ook inderdaad gewoon je trappen en schoppen... en maar doorgaan en niet meer kunnen stoppen. Ja. Tot dat uh, punt bereikt was dat jij dacht wegwezen hier. Maar ja, goed, je, je kwam in ja, internaat. Ja, ik ben, ben op een gegeven moment ook op mijn zeventiende... ben ik gewoon uh, weggelopen van huis. Heel stiekem. En uh, op bevrijdingsdag, vrijdingsdag het <laughs> Benen was dat... En heb ik heel zachtjes, heb ik gewoon mijn, mijn een tas met wat kleding, heb ik uit het raam laten zakken. En toen zei ik van nou mam, um, ik ga even naar de uh, vrijmarkt. Uh, waar was het? of geest of zo. En uh, nou ik ben straks weer terug. En toen ging ik heel gauw ging ik naar een, uh, ja, een vriend van haar die ik wel vertrouwde. Dat was dan op, op, op fietsafstand in Noordwijk, in Noordwijk. en uh, Noordwijk aan Zee. Daar ben ik toen naartoe gefietst. En ik heb, ik heb gevraagd naar hem, wil je alsjeblieft niet zeggen dat ik hier ben? En uh, de zaak uitgelegd. En uh, ja, op mijn zeventiende ben ik gewoon weggelopen van huis. En nooit meer en teruggekeerd? Een... Wat? En nooit meer teruggekeerd? Uh, nee, nee, nee. Nee, het is wel, nog wel eens wel weer goed gekomen. Uh, hè, dat, dat, je dan, ja, dat je het dan toch weer goed maakt. Maar op een gegeven moment had ze weer het zoveelste... Ja... Uh, puntje me geflikt en zo. Ze had mijn handtekening vervalst ...om ook de belasting te ontduiken. Geld op mijn naam gezet, gezet bijvoorbeeld... ...en dan geprobeerd dat geld... ...met een vervalste handtekening... ...van die rekening te halen. Maar gelukkig was de bank... ...zo slim, omdat vroeger... ...ja, mijn moeder ook wel eens... ...mij dreigde om mijn zilvervlootrekening... ...ook af te nemen. Was die bank zo slim om mij gewoon te bellen... ...daarover... Ja. En nou ja, maar ja, dat deed wel vaker valsheid in en allemaal dat soort soort geintjes. En dan, ma dan maakte, ze, ma ze maakte ook gebruik van mij daarvoor. En toen was voor mij echt de maat vol. Ik dacht, nu is het klaar. Nu breek ik met haar. En het is nu zo duidelijk voor mij dat ze gewoon niet van me houdt. En uh, ja. Hmm. Goed, situatie nu, je hebt geen flauw idee of ze nog leeft. Sterker nog, um... Uh, eigenlijk zou je niet eens uh, treurig zijn. En het interesseert me ook werkelijk helemaal niks... want ik heb totaal geen gevoel meer voor die vrouw. Heeft zij ooit pogingen gedaan om in contact te komen met jou? Ja, je stond dat je straks over. Oh ja. ja, nog wel. Ze heeft toen ook uh, toen met de erfenis van mijn, van mijn groen was. ...als kind ook al onmogelijk voor haar ouders, dus voor mijn grootouders. En ze is, ze is onterfd, maar ze heeft natuurlijk wel recht op haar kindsdeel. En ze heeft een enorme scène geschopt. En ze zei ook van nou, ik ga ervoor zorgen dat er helemaal niks meer over blijft... ...dat al het geld opgaat aan advocaten en notarissen. En dat zelfs haar zus en ik, we hebben gewoon maar gezegd van, weet je wat... Ze mag alles hebben. Ze mag het hele huis leeghalen. We gaan, haar, we gaan niet eens met haar in discussie daarover. En toen hoorden we ook later van de buren van mijn grootouders... dat ze zelfs midden in de nacht de, de hele tuin gewoon vernield heeft van mijn, van mijn grootouders. De boom had omgezaagd van zo. En uh, ja, ze, ging helemaal, ze werd helemaal... Heel raar ging ze doen. Hmm, hmm. Maar allemaal ja. uit wrok waarschijnlijk. Uit een soort, ja, uit haat en, en uh, ja. Dus we hebben gewoon maar afstand gedaan, haar zus en ik. Met, met haar zus. Maar waarom hebben jullie dat oh. gedaan? Uit angst dat er allerlei rechtszaken zouden volgen? Ja, nou de, de, dus gewoon de, de, de, de, de, de, de stress was het gewoon niet waard. En we dachten, goh ja, he, pff, een paar meubels of wat, wat foto's. Nou ja, jammer dan. Ik bedoel, ja. dat is dan, uh, daar moeten we dan maar afstand van nemen. Het, het zijn maar spullen, het zijn maar dingen. Uh, en uh, dat is zo destructief. Ik bedoel, ik heb vroeger ook met haar, in, ook in een gezinstherapie situatie, ze was nooit bereid om ook maar ja, een, een, een centimetertje toe te geven. En dat. Uh, en, ja, en, en. Het was eigenlijk gewoon, ja, ze, zelfs therapeuten dreef ze gewoon totaal tot wanhoop. Er was geen land met haar te bezeilen. Ze heeft ook nog nooit de excuses aangeboden van sorry. Van goh, hey, ik heb het niet zo bedoeld en uh, het spijt me nog nooit. Over geen enkel onderwerp? Nee, nee. Ik had het altijd gedaan. De hele wereld heeft het altijd gedaan. En iedereen heeft daar onrecht aan gedaan. En, en ja, en zij, is, uh, zij is perfect en haar mankeert helemaal niet. Terwijl ze heeft, ja, ze heeft totaal niets van haar leven gemaakt. Daar, ja, het uh, Hmm. Totaal geen inspiratie. En, um... en hoeverre is dat tot slot voor jou een rem geweest op je eigen ontwikkeling? Deze verstoorde relatie met je moeder? Nou, ik had gelukkig had ik heel veel wat ze dan noemen bevestigende derden om me heen. Ik had een hele lieve schooljuffrouw op de lagere school... die op een of andere manier toch zag dat ik een beetje ja, ongelukkig was... en eenzaam was en zij ontfermde zich over mij. En um, dat, dat heeft heel veel voor mij betekend... Uh, later ook uh, ben ik ook nog naar een pleeggezin geweest. Uh, ook, even kijken hoor, ook, ja, nog, toen ging ik op een gegeven moment naar het pleeggezin, ben ik toch, wel, ik ben toch weer terug naar mijn moeder. Ja, dat was een beetje ingewikkeld, maar toen moest mijn moeder werken en dan bleef ik over. Ook bij een christelijk gezin was dat. Wauw, dat Er was ook heel veel harmonie. Dus ik heb gelukkig ook heel veel voorbeelden gezien van waar het allemaal wel goed ging. Dus ik had een enorme ambitie om om het ook goed te doen. Mm -hmm. Maar toch ging het mis. Want daar ben, dat, daar ben ik dus laatst achtergekomen... omdat ik zo iets had van... ja, ik wil zelf niet afhankelijk worden van een man. Ik wil niet zielig zijn en een slachtoffer zijn. Maar wat ging ik dan doen? Dan ging ik de Florence Nightingale rol spelen. En zocht ik juist mannen uit die heel veel problemen hadden... en die, die heel gecompliceerd waren... Ja. En zodat, ik, ik, zodat ze mij nodig hadden. En dat ik dan sterk kon zijn. Want dan, hoefde ik, dan was ik sterk en dan was ik in ieder geval niet afhankelijk. Maar dat noemen ze dan ja, codependentie En dat is eigenlijk de andere kant van de medaille: van afhankelijkheid. Ja, goed. Nou, ik, ik wil jou uh, hart, hartelijk danken dat je, uh, dat je het hele verhaal verteld hebt. Ja, okay. um, en een uh, hele prettige nacht. Dank je wel. Ja, succes verder met elkaar. Oké, okay, dank je wel. Dag. Ja, dag. 0800-1121, dat is ons telefoonnummer. We gaan uh, even wat muziek draaien. Dus de vraag van mij aan u is uh, hoe de relatie is met uw moeder. U kunt ons bellen op 0800-1121. U kunt ook een mailtje sturen naar kazeloenen.ncv.nl. Of als het heel kort en bondig kan, uh, kan Twitter ook hashtag Dumosh. Dat is dus het onderwerp van vanavond in de tweede uur van Kazeloenen. De relatie met uw moeder.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 I'm getting ready to believe Oh my, I didn't know how hard it would be mm -hmm. Oh my, I didn't know how hard it would be mm -hmm. But if I hold on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 I'm like getting ready to believe. We'll be waving hands, singing freely, singing, standing toes, now coming easy. Oh, I'm all looking down, honey, can't you see me? Oh, Lord, I'm like getting ready. Oh, Lord, I'm like getting ready. Michael Kawanuka, Engelse singer-songwriter. Um, en het liedje heet I'm Getting Ready. We hebben het over uh, de relatie van, uh, van jou met je moeder. Uh, die kan verstoord zijn, maar die kan ook heel prachtig zijn. Dus eigenlijk willen we gewoon praten over uh, hoe dat is. Of hoe je als moeder zelf met uh, je kinderen omgaat. 0800-1121. Jackie, goedenacht. Ja, goedenacht. Hoe is de relatie met je moeder, Jackie? Uh, ik wil ten eerste zeggen dat ik uh, wel heel erg veel van hou. En dat ik er ook ontzettend mis. Ze leeft nog wel. Maar mijn relatie is echt helemaal uh, ja, heel erg slecht. Ik, uh, mijn moeder raakte zwanger van mij... Toen op een carnavalsfeestje. En uh, mijn vader was 17 jaar. En toen probeerde zij dus abortus te plegen bij, bij mij. Dat is niet gelukt. Toen zouden ze naar Utrecht gaan om, uh, om mij af te staan. Daar is mijn vader dus achter gekomen. En toen zijn ze dus eigenlijk gedwongen bij elkaar terechtgekomen. Mijn moeder heeft me vanaf het begin van heeft ze me geprobeerd uh, ja, iets aan te doen. Ik... Uh, ik ben in 63 geboren. Ze hebben me naakt in een kamertje neergelegd. Ik heb een longontsteking gekregen. En ze wilde me niet voeden. En op mijn achtste jaar kreeg ik ook van haar elke keer te horen van... ik hou niet van je en je bent een monster. En mijn moeder verstopte zich ook altijd thuis. Dan sloot ze zich op in een kamertje. En dan uh, moest ik het eten maar zien klaar te maken. Ook voor mijn vader die dan thuis kwam. En... Op mijn negende moest ik haar een keertje ochtends wakker maken. En ze stond ook vroeger nooit met me op. En dan moest ik alleen naar school. En ik moest op dat moment naar een schoolreisje. Ik kon mijn schoenen niet vinden. En toen vroeg ik haar van, mama, waar zijn mijn schoenen? Nou, ze vliegt het bed uit en ze drukt me in de hoeken. En toen heeft ze me geprobeerd te burgen. En... Uh, mijn, mijn jongste zusje is, is daar toen van, van me afgetrokken. Ik ben met mijn vijftiende ben ik ook van huis uh, weggelopen. omdat ja, Mijn moeder stond ook regelmatig voor mijn neus en een, met pillen in de hand. En dan zei ze: van die slikken kinders jouw schuld. Kijk dan, ik ga mijn eigen dood maken. Nee, ja, En. Um, uh, <laughs> Maar ik hou wel heel erg veel van haar. Dus ik heb altijd geprobeerd om haar toch te helpen... om te laten zien dat ik echt heel veel van haar hou. Huh, maar, maar weet jij inmiddels of, of ben je erachter gekomen wat je moeder heeft? Ja, mijn moeder is manisch depressief. Zijn ah, we toen okay. naderhand achtergekomen. En, maar zij heeft het zelf ook moeilijk gehad. Want mijn oma die heeft, had MS. En die ken ik dus eigenlijk alleen van bed... Uit. Hmm. En die heeft veertien kinderen gehad, ook in de tussentijd. Het is echt een schat geweest. Ik heb uh, zelf twaalf jaar geleden te horen gekregen dat ik dus MS heb. En op dit moment uh, kan ik ook niet meer lopen en zo. Ah. En ja. Goedemorgen, maar jouw moeder was zo gek als een bananenboot. Ja, die ging ook vaak in de tram. Ging ze dus in de tram zitten van de ene halte helemaal tot het eind haalt, En dan ook weer terug. En dat ging ze zo'n halve dag doen. Of ze sloot me op in huis en deed ze de deur op slot. En dan ging ze gewoon wandelen. En, maar je, je, ja. je, je beschreef net dat uh, uh, jouw moeder eigenlijk van je af wilde. Uh, ja. Sowieso wilde voorkomen dat je geboren werd. Dat mislukte. Dat jouw vader, uh, ja. die is wel bij haar gekomen? Dat is wel een gezin geworden? Ja, nou ja. Maar tegen, tegen de wil door. van jouw moeder in? Ja. Ja. Ja, dat is in die tijd was dat zo. Mijn moeder komt uit een boerendorp in België. En dat was al een schande dat ze zwanger was. En ja, daar, ja. ja maar jouw vader is, is, is, is, is, heeft zijn verantwoordelijkheid genomen... terwijl hij zeventien ja. was, hoorde ik je zeggen? ja. Um, maar die heeft jouw moeder niet, niet kunnen um, bijsturen en bijschaven? Nee, hij heeft het in het begin heeft iets geprobeerd. Maar die twee die kenden elkaar van, van een carnavalsfeestje. Ze waren allebei uh, echt hartstikke lazeren, schijnbaar. En, dus ze kenden elkaar ook niet. En, en je zet nooit een Rotterdammer bij een Belg neer. Dat werkte niet. Die die... Want de een was Rotterdammer en de ander was Belg? Ja. ja, mijn moeder is een Belgische en mijn vader is een Rotterdammer... En... Ja, die was zelf nog een kind. Ja, dan zitten ze maar bij elkaar. Dus ze werden dus bij elkaar gepropt in een, in een zolderkamertje van zoek het maar uit. Jullie gaan er maar wat van maken. Maar er kwam wel een tweede kind. Ja, en daar werd wel heel erg goed voor gezorgd door mijn moeder. Want Zei, jouw zusje alles... was wel gewenst? Ja, ja. Naar mijn moeder volgens mij wel. Ik, ik heb ook nooit geen kleren gekregen of zo. Ik kreeg alles van mijn nichtje en... Mijn zusje bijvoorbeeld mocht haar lang laten groeien. Die werd altijd mooi gemaakt en ik kreeg altijd afdankertjes. En ja, ik moest het huishouden eigenlijk een beetje doen. En mijn moeder zei ook altijd, ik was een lelijke kreng. Jezus, ik vind het mm. maar, maar wat je net beschreef, daar zaten elementen bij in die zo ernstig zijn... dat je, nou ja, normaal gesproken iemand daar strafrechtelijk voor aan zou kunnen pakken. Ja, de kinderbescherming is ook toen geweest. En toen hebben ze mij ook weggehaald. Hoe oud was je toen? Vier jaar. Ik had in de tussentijd drie longontstekingen en uh, uh, een heleboel bult op mijn hoofd, allemaal wonden en zo. En, uh, maar wat, wat, wat die professor ook zei... je verbergt het, je gaat niet je moeder aanspreken... Je, ik heb het altijd voor erop genomen. Want als je, dan zeg je, ik ben gevallen. Of... Nou ja, goed, je, je hebt het net ook al twee keer gezegd. Ik hou nog steeds van haar. En dat, dat is ja. bijna niet te geloven in relatie tot wat je net verteld hebt over haar. Ik zou zo graag, ik zou zo graag haar vast willen pakken. En gewoon willen zeggen dat ik van haar hou. En maar wat zou het ik, voor ik verschil ook... maken? Gewoon dat ze me vasthoudt. En dat ze misschien ook zegt dat ze een beetje van mij houdt. Jij zou vooral het liefst door haar vasthouden willen worden. Ja, ik kan me ook niet herinneren als kleinkind, als ik gevallen ben of wat dan ook. Ook niet toen ik ziek werd Ik het ziekenhuis. Ik heb een 99, heb ik een 10 jaar gekregen. Ze is ook niet geweest bij mij. Ze, is, ze komt niet. Ja, ja. En nog steeds, wat weet je van haar? Leeft ze nog? Ze leeft nog, ja. Ik heb, toen ik zelf een kindje kreeg, ging ik er ook heen. En meestal bij een keer, dan doet ze de deur wel open. Maar ze heeft me ook regelmatig met, uh, met, met kind voor de deur laten staan... dat ze gewoon niet open doet. Of dat ik bel en... Ja, gewoon geen interesse in me. Ze stoot me gewoon keihard af. En ik heb twee jaar geleden, heb ik gewoon besloten: van ik doe dit niet meer. Ik, ik bel niet meer op. Ik ga er niet meer heen. Maar het neemt niet weg dat ik er ontzettend mis. Gewoon, ja. ik mis gewoon een moeder. Ja, maar tegelijkertijd, dat, uh, uh, probeer jij iets voor elkaar te krijgen van iemand die uh, uh, vol met, uh, met bozaardigheid zit. Ja. En ik weet ook wel, het is verkeerd dat ik dat doe. Maar ik, ik kan niet anders. Ik... Nou ja, ik, ik snap heel goed wat je bedoelt. En ik snap ook heel goed dat je het doet. Maar het <laughs> zijn wel grenzen ja. aan, aan wat je... Uh, dit, dit, dit, dit klinkt als een hunkering naar iets wat je never, never nooit meer gaat krijgen. Nee, dat weet ik. <laughs> en ik probeer het op mijn eigen kinderen dan wel goed te doen. Maar uh, ja, soms dan, heb ik, dan snap ik het niet zo. En misschien is het ook misschien wel beter dat ik het niet snap. Maar ik kan het... Ja, ik wil het eigenlijk niet accepteren. Ik wil gewoon een moeder hebben die mij vasthoudt. En, ja. en die zegt dat ik het goed doe. En ja. Ik heb ook altijd mijn best gedaan. Meer kan ik niet doen. Zo is het. En misschien is het grootste cadeau... wat je uh, in het leven kan uitdelen... wel uh, een goede relatie met je eigen kinderen. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Precies. Goed. Nou, Jackie, uh, dank voor het bellen. Graag gedaan. En, uh, en alle goeds. Hou je haaks. Dank je wel. Doe ik. Dank je wel. 0800-1121, is het telefoonnummer van Kazeluna, de relatie met uw moeder, uh, daar hebben we het over. David, ja, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik schrok een beetje van de laatste twee verhalen. Ja. Uh, ik heb juist al heel positief verhalen over mijn moeder. Uh, ik ben juist zeg maar rotte appel geweest, maar ze, is altijd, uh, ze heeft altijd voor me klaargestaan. gestaan. En nog steeds. Ik, ik, mezelf mezelf, nou, ik miste even één belangrijk woord in wat je net zei. Je, wat, wat heb je altijd gehad of gedaan? Nou, ik ben zelf een rotte appel zeg maar, in de familie geweest. Uh, wat problemen veroorzaakt, uh, nou, wat mentale problemen. Maar zij is enorm sterk. En ik ben de jongste. En de rest uh, heeft zich wel goed ontwikkeld. Ja. Maar ik hou enorm veel van mijn moeder. Dus, uh, ja. Ik heb niet veel uh, te besteden en alles. Maar waar, waar, waar bestaat dat rotte appel zijn uit? Nou ja, goed, ik, ben, ik heb gewoon een zeg maar moeizaam... Tot nu toe, ik ben midden dertig. Maar ik heb een uh, moeizaam leven. Maar, en, uh, ik wil niet in details treden of zo. Maar even om het een beetje te begrijpen... Uh, ben je uh, flink over grenzen heen gegaan of valt dat nog me Ja, uh, wat uh, verslavingsproblemen, mentale problemen. Ah, ja. Maar goed, uh, daar is ik ook mee te maken gehad natuurlijk, maar... Uh, die uh, zij heeft altijd mij gesteund. En, uh, ja, maar sowieso, ik ben altijd wel erg uh, moederskindje geweest. En uh, dus, ja, niet dat ik die steun dan uh, opeiste, maar die was er gewoon. Enig kind ook? Nee, van de vier. Hoofd van de vier? Van, ik ben de jongste van de vier. En uh, ja, zeg maar, het probleem. zeg maar. Maar die vier is on onvoorwaardelijk. En uh, ja, ik schrik dan van zo'n verhaal van net. Ik denk van ja, hoe is het mogelijk? Maar nou, ja, goed, iedereen is natuurlijk anders. Uh, mijn ja, moeder ja. is ook gescheiden. Mm -hmm. En heeft zelf de vier kinderen opgevoed. Hij heeft zelf twee banen moeten nemen. En krantenwijk spreken om zes uur morgens. Goeiemorgen. En daarna kinderdagverblijf. En dan de vier kinderen opvoeden. Ja. ja. En nog uh, behoorlijke pubers ook. En dan nog een van de vier die nog alle kanten op schiet. Ja, alle kanten opwaaien zeg maar. <laughs> en uh, ja, ik heb nu nog steeds uh, niet veel te besteden. Maar als het er is, dan krijgt ze een biefstuk. En ik uh, moeder dan zondag uh, prachtig cadeau. En uh, ik kan niet vaak goed zeggen hoeveel ik van haar hou. En ik, uh, ja, ze is gewoon uh, zonder te overdrijven worden. Want die reaal leek net al. Maar ik ben wel een enorm veel moeite. Ja, maar los van, eh, los van, mam, ik hou van je. Wat ga je zondag tegen te zeggen? Nou, ik heb al de het onderwerp. Ik heb te volg vandaag een kaart op de bus gestuurd. Oude wet nog, hè? Ja. Uh, ja, gewoon oude, uh, prachtige, superlatieve, uh, en dat is iets ook. Ik bedoel, uh, iedereen moet. Ik is allemaal zo. Je kan gewoon betere moeder zeggen. Het uh, ze is warm. Uh, Laat dan op einde. Nou, dan gaan wat pizza bakken en lekker, lekker praten. En ze krijgen alles van me. Ja, ja, ja. En uh, hoe slecht ik zelf ook heb, je moet je moeder altijd eren. Want zo'n vrouw, uh, je, ja, je hoopt natuurlijk altijd dat je vader en moeder bij elkaar blijven. Nou, dat was bij ons ook niet zo. En die vrouw had het behoorlijk zwaar had, maar ze hebben altijd de, uh, de rug recht houden. Ja. En, en dat, dat, als puber zie je dat niet eens zo. Maar nu ik uh, ja, zelf ook een volwassen vind, hè? denk je van... Goh, wat heeft je vrouw toch een uh, verschrikkelijk zwaar gehad ook. Waarvan acte, David? Ja. Waarvan acte. Ja. Dank, dank dat je belde. Oké, okay, is goed, joh. Jo, dag. Jo. In het café hier zit ik losgelaten, De drink vanavond maar voor twee. Buiten wachten mij de stenen van deze stad, mijn zoet vervangen door roze licht, zo warme schenen. Ja, vannacht ga ik jou gaan. Hoe moet je de stad vertellen met stille trom of morgenschad? Dat jij niet meer komen zal. Dat je nooit meer langs de boten, dat je nooit meer in de kroeg. Dat jij nooit meer aangeschoten, dat je nooit meer ochtends vroeg. Dat jij nooit meer met een glimlach, dat je nooit meer op het plein. Dat je nooit meer op een dinsdag, dat jij nooit meer hier zal zijn. De stad heeft me niet verlaten, ze is me onvoorwaardelijk trouw. Ze koestert mij in al haar straten en zie ik haar, dan zie ik jou. de grote stad uit negen, sorry, 2004. Een tekst van Marcel Verrek gaat over de overleden Lennart Nijg, de tekstschrijver. Hoe moet ik het de stad vertellen, zo, zo heet dit lied. 0800-1121, nog een goed kwartier lang. We in Kazaloen over de relatie met jouw moeder. En of de relatie van jou als moeder met je kinderen. Cor Vrolijk, goedenacht uit Curaçao. Goedenacht. Ja, hier is het uh, goede avond. Ja, voor jou is het... Goed. Ja, je ja, zit er zit een iets het andere tijdvreem dan wij. Het, het scheelt zes uur <coughs> met, ja. uh, met Nederland. Ja. Dus bij jullie is het, even kijken, tien over half twee... Nee, kwart, kwart voor twee is het, uh, bijna. Ja, ja, ja. Ja, ja. En ik wil geen woord horen over het weer daar. Dat, dat, dat is bij deze verboden. <laughs> Dus het is hier bijna kwart voor twee uh, of uh, kwart, voor, kwart voor acht in de avond. Ik zit lekker buiten. Ja, nee, hou op, hoor, Dat wil ik allemaal niet horen. Ja. Het is 30 graden. <laughs> ja, dan al, ja ik, ik zeg het als toch op. Oké, oké, oké. We gaan het hebben over de uh, relatie ja. met jouw moeder, hoor. Hoe is die? Relatie met mijn moeder? Nou, uh, ja, uh, jammer voor de, voor de luisteraars. Uh, in tegenstelling tot, uh, tot iedereen die, die, die, die uh, zo op hun, uh, op hun moeder uh, zijn... En ja, is, is mijn ervaring met, uh, met mijn moeder. Ik kom uit een gezin van, van, van elf kinderen, uitgeveningen. Het um, gaat allemaal over het geloof, uh, bla bla bla. Maar 27 jaar geleden is er uh, binnen het gezin van ons is er iets gebeurd en uh, waar ik totaal geen debet aan had, maar juist mijn moeder wel. Ik daarentegen uh, de schuld kreeg van mijn vader, ter verantwoording geroepen werd... dat ik dat gedaan zou hebben. Ik kijk mijn moeder aan... in het kader van, van, van uh, ja, oké, okay, de tien geboden, weet je wel. Uh... <laughs> en dan houdt ze haar mond dicht. Ik krijg de schuld van mijn vader. Ik pik dit natuurlijk niet, omdat ik weet dat mijn moeder dat gedaan heeft. Mm. En dan wordt mij de deur gewezen... Maar... Ik, hoor nog, ik, hoor, ik hoor nog steeds de stem van mijn vader zeggen van dan is daar het gat van de deur. En maar... zo ben ik 27 jaar geleden weggegaan. En mijn moeder hield haar mond dicht. En hoe oud was je toen, zei Dat is nu 27 jaar geleden. Ik ben nu zelf 64 jaar. Ja, mijn moeder best... is nu 88. Ja. Ze leeft nog steeds. Maar ik heb uh, geen contact meer met haar. En dat maar... wil ik ook niet meer hebben. Maar waar ging het nou precies om? Want Je zei dat het was een zielig voorval was, maar wat was het dan? Uh, nou, dat, dat wil ik je best vertellen. Uh, toen, in die tijd, 27 jaar geleden... mijn ouders waren toen volgens mij ongeveer 43 jaar getrouwd... die stonden op het punt van scheiden. Mm -hmm. uh, ik heb altijd geprobeerd om dat tegen te gaan... ...altijd geprobeerd om, om te zorgen voor dat stel moet bij elkaar komen. Dat heeft ongeveer 14 dagen heeft dat geduurd. Ik heb, uh, mijn vader heb ik altijd ingezijnd. Kijk, er waren tien kinderen die waren op de hand van mijn moeder. Ik was de enige op de hand van mijn vader. En uh, wat er ook gebeurde... ...ik zei altijd mijn vader in van... ...kijk uit, va, dat en dat staat er te gebeuren. En toen dat eenmaal een keer gebeurd was... Mijn moeder die had een ander huis gekregen. Ze ging zorgen voor halvering voor de, voor de pensioen van mijn vader. Ze kreeg van de sociale dienst. Ik ging mijn vader waarschuwen van vaak, kijk uit, want dat zijn ze van plan. Door mijn vader zei van, uh, Als van, als centen komen, dan steek ik je de moeder in de fik. niet doen va, ik regel alles voor je, geen probleem. Mm -hmm. En dan zijn we een paar weken later, dan, dan is die scheiding is dus niet, niet doorgegaan. Gelukkig, want dat was, dat was mijn, mijn, mijn streven van vooral die ouders bij elkaar houden. Ja, dan kom ik een paar weken later kom ik thuis en dan uh, word ik ter verantwoording geroepen bij mijn vader. En die zegt dan tegen mij van, joh, uh, ik moet jou nog eens even spreken. En dan krijg ik al die dingen, krijg ik dus op mijn boterham. Welke dingen bedoel je dan? Nou, uh, hij zegt, ja, hij zegt, hij zegt jij hebt uh, jij me wel uh, uh, achter mijn rug om, zegt hij. Heb je, gezorgd voor je, uh, heb je gezorgd voor je moeder dat ze een ander huis kreeg? Dat ze de, de sociale dienst kreeg? Dat ze mijn pensioen ging halveren? Ik zeg, ja, maar vader, dat heb ik helemaal niet gedaan. Ja? Ik wist dat mijn moeder dat gedaan had, mm -hmm. samen met een jongere broer van mij. Mm -hmm. Ik wil alleen de naam niet noemen. Yeah. En op een gegeven moment zei ik, van, ja, ik zeg, kijk vader, ik zeg... Ik pik alles van je. Ik zeg, maar dit pik ik niet. En dan nog denk ik, dus dan mijn moeder van... van nou, ze grijpt nu in, want, want uh, ze weet zelf dat ze dat gedaan heeft. Ja. En niet ik. Nou, ik pik dit niet. En dan zei mijn vader, oké okay, jongen, dan is daar het gat van de deur. En zo ben ik weggegaan. En mijn moeder hield haar mond dicht. Terwijl ik jou hoor vertellen dat jij juist heel erg je best gedaan had... om um, je vader rustig te houden en je moeder uh, uh, in het hok ok te houden. Ik, heb, ik had samen met een broer van mij ik het afgesproken. Ik zei, maart, wat er ook gebeurt. Ja, wij gaan samen proberen om, om onze ouders bij elkaar te houden. Ja, ja dat die afspraak die hadden wij. Wat bleek later? Diezelfde broer, die heeft dus samen met mijn moeder heeft die, die dag geregeld. En dat wilde een hij uh, ook nog eens een keer met mijn auto doen. Omdat zijn auto het, uh, to, in die tijd uh, stuk was of zo. Ja. Uh, jo, had kan ik je auto lenen? Ja, dat kan. En toen ik dus vernam waarom hij mijn auto wilde lenen... toen heb ik gezegd van, oh nee, daar leen ik mijn auto niet voor aan. Dat is jouw probleem. Dus broer boos op mij, maar voor mij geen probleem. Dus, maar om, om, om het verhaal kort te maken... Uh, mijn moeder heeft mij toen, die dag, in de steek gelaten... en, en ik heb het eigenlijk nooit meer kunnen vergeven. Ja, ja. Nou, mijn vader is een paar jaar geleden is die, is die overleden... Ja, en dat moest ik dan lezen in de in het uh, plaatselijke op Ja, want een, een, een kaart dat, uh, nou, dat was dan overbodig. Mm, God, dat, wat was dus al. Dat is dus de verstandhouding tussen, tussen, tussen moeder en kind. Maar jouw moeder heb je jouw moeder daarna nog wel gesproken? Nee, nee, want ik wilde ik woon, ik woon dus nu drie jaar op op Curaçao. Ik was 17. Toen ik thuis kwam met het idee van ik ga emigreren, ik ga naar Curaçao. Toen zei mijn moeder uh, van nou nee, dat kan niet. Want die mensen zijn allemaal bruin daar zo. Ja? Oh ja, goed argument. En dan, en dan bel ik haar op een week voordat ik wegging, drie jaar geleden. van, Ik wil toch nog even gedag komen zeggen. En uh, uh, hoezo ga je weg dan? Ik zei, ja, ik ga emigreren. Oh, we gaan naartoe. Uh, ik, ik ga naar die bruine mensen van 27, eh, 47 jaar geleden. En zo ging de hoorn erop. En dat is dus de verstandhouding tussen moeder en zoon. Ja. Dus zo kan het ook. Ja, nou ja, bijna voor... Ja. Ja. ja. Goh, nou ja. Heel tragisch, maar uh, het zij zo. Um, is het voor jou daarmee klaar? Hoe kun je leven met het feit dat jouw moeder uh, weliswaar op hoge leeftijd volledig afwezig is in jouw leven? Eh... Um... Het enige waar ik aan denk is, uh, ik kom uit het gezin van elf kinderen. De oudste is helaas overleden. Er zijn er nu nog tien. En, en ik denk dat mijn moeder met de gedachte leeft van, joh, ik heb er nog genoeg. Dus die ene die mis ik niet. Dat hmm. is, dan, maar dat is mijn redenatie. Hè? Maar ik vroeg eigenlijk naar het omgekeerde namelijk hoe dat voor jou geldt. Nee, nee. Nee, nee. Ik heb, nee, nee. Al, al, al zal ik morgen een bericht krijgen van uh, je moeder is, uh, je moeder gaat dood en dan uh, kom je terug naar Nederland dan nog zal ik geen ticket kopen. Nee. En Curaçao is een vlucht? Nee, helemaal niet. Ik wilde, ik wilde op jonge leeftijd wilde ik al hier naartoe. Dus, dus ik, ik ben hier gezetteld en ik heb het hier naar mijn zin. En waarom zal ik terug gaan naar Nederland? Ja. De verschillen zijn uh, te groot. Ja, ja goed. Oké, okay, dank uh, Cor. Dank dat je, dat je uh, beschikbaar was en dat, uh, dat we jou konden ja. bellen daar. Ja, misschien dat ik, dat ik mensen tegen de, tegen de, tegen de schenen klopt. Uh, helaas, het spijt me. En, en sorry daarvoor. Maar, maar uh, ieder, ieder zijn of haar mening over, over zijn of haar moeder. Nee, maar, maar dat is, dus, dat is mijn, mijn mening. Cor, het, mij. is, het is wat het is. Ik bedoel, dit is jouw ervaring met jouw moeder, ja. uh, voor wat het waard is. Maar je, je zegt En dat komt puur uit geloof, hoor. Ja. Het geloof heeft de boel op scherp gezet. Ja, het, is, het, het geloof is niet alles. Dank, Cor. Ik, ga nog, ik probeer jammer. nog even... Want we lopen een beetje richting het einde van de uitzending. Ja, okay, dus okay. Ik, uh, ik wil je hartelijk danken. Volgens mij... Uh... Oké, okay, dankjewel. dankjewel. Oké, okay, dag. De Yo. Yo. Leo, goedenacht. Hoi, hey Frank. Hoi. Hey. Ik zei net tegen die man met de telefoon die je dan krijgt dat hij jou belt van... het is allemaal zo negatief. Nou, bij mij is het alleen maar positief. <laughs> ja, ja, nou, vertel. En ja, hij gaat het al Goed. Ik heb vroeger wel eens kartak wat aangehad en ik kreeg ik draai om en De volgende dag was het weer goed, dus dan lacht hij die erop. Maar wat de rest, nee, ik heb nog geen problemen gehad met, <laughs> met dat meisje. En, en dat mensen dat leeft nog? Dat mens dat is van het jaar 81 geworden. Oh, kijk eens aan. En ze zit wel een beetje te toppen met gezond, gezondheid, met een huid, met een knieën en een ding. Maar voor de rest gaat het allemaal prima. Hoor ze moppen dan lekker en laat uh, landen moppen En wat maakt haar zo'n topvrouw? Weet ik, dat weet ik niet, het is gewoon al best meis. Je kunt altijd komen bij haar en uh, ze kunnen altijd komen bij mij, maar ja goed, dat gaat het niet zo makkelijk weer met, met, met, met die gedrichten en zo, maar ja, ik weet niet. Als ze belt, joh, er is, kan je verkomt. Ja, natuurlijk kom ik en uh, andersom, uh, ja, nou, andersom gaat het er niet zo makkelijk in, maar uh, gaat gewoon wel goed. Ik vind dat allemaal, allemaal zo, wat ik nou. Ik heb al die spreken zo, want ik weet je, dat is ook wat. Ja. Als je geen contact meer hebt, denk ik bij wijze van spreken, als je, wat die Correuling net zegt. als ik nou hoor dat ze dood is, dat ik niet eens heb beraad gehad. Nou, ik zou maar het diep schamen. Maar goed, dat is zijn probleem en dat is zijn. Uh, wat noem je het? Geval, zeg maar. Maar, Nee. Ja. Uh, ik kan me niet voorstellen dat zoiets zo diep zou zinken, zo'n relatie. dat je niet meer. geen contact meer met je moeder, dat lijkt me heel erg. Ja, ja, nee, goed, maar jij komt natuurlijk uit een totaal andere situatie, Want je hebt waarschijnlijk bakken met liefde van je moeder gehad. Wat heb ik? Bakken met liefde gehad van je moeder. Nee, nee ik kom ook, Wij waren ook met z'n achten thuis met drie, zes kinderen en dan nou, mijn vader en moeder dacht, ja, Ik was ook de jongste en uh, ik was eigenlijk ook helemaal niet gepland. Jij was niet gepland? Nee, nee, nee. Het was een foutje. Maar ja, goed, ze hebben me toch laten komen. <laughs> ja. Dat hebben ze wel eens verteld. Oh joh, dat is leuk om te horen. Dat maakt het niet uh, minder hoor. Ik snap dat niet, dat, dat, dat sommige mensen kunnen kinderlaten. Weet je wel. Ja, ja, ja maar, bij... ja. maar ik denk, joh, alles is relatief. Ik zeg gewoon dat alles goed gaat. Goed zo. En dat heb je gezegd. Dankjewel, Leo. Goed zo. Oké, okay, dag. Hoi. Dag. Suzanne, goedenacht. Uh, goedenacht. Hallo. Uh, hallo. Wat voor, wat voor relatie heb jij met je moeder? Um, uh, uh, goed. Ah, we gaan goed. de uitzending vrolijk uit. Ja, absoluut. Ze wordt in juli 92... En ze woont sinds 1 februari woont ze niet meer in haar eigen huis. Woont ze op een zorgboerderij omringd met paarden en dieren en alles. En iedere woensdag is het moederdag, want dan komt ze hier naartoe. En dan maken we, we maken van iedere woensdag een feestje. En ik ga nog met haar naar de dierentuin en ja, naar musicals. en, en er is niemand die mij zo goed kent als mijn eigen moeder. Wat, wat, wat zijn jouw uh, uh, jonge herinneringen aan jouw moeder? Wat voor rol speelde zij? Uh, ze, heeft, uh, ze, heeft, ze heeft me wel altijd gekleed. Ze is gescheiden toen ze 32 was. Dus dat was uniek in die tijd. Bleef achter met vier kinderen. Is door, zoals het zelf zegt, toen de tijd mijn vader verleid. En van hem heeft ze ook de echte liefde leren kennen. En daar ben ik uitgekomen. Wat een schande was op dat moment. Want? Ja, ze was toen 32 en ze is, nou, ze wordt 92, dus uh, reken maar 60 jaar geleden. En als je dat overkomt, ja... Hè, daar, een gescheiden uh, vrouw die met een andere man een relatie begint. Nou, ja, ze was wel gescheiden, dus dat was wel goed. Maar ongetrouwd en er dan ook zwanger van raken. Ja, dat was toch niet uh, echt heel netjes toen in die tijd. En ze heeft uit haar eerste huwelijk vier jongens. En ja, gedacht dat ze nooit geen meid zou krijgen. En ik ben geboren en de dokter zegt van... nou, je hebt een prachtige dochter. En ze heeft mij haar in haar armen gekregen. En ze heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten. Dus het heeft me ook wel eens ooit beklemd. Ik ben er nu 57 en moeder van twee kinderen, van twee zonen. En sinds drie maanden een schat van een kleinzoon. Mm -hmm. En dat geeft, uh, ja... He, dus ik weet wat het is om kinderen niet te claimen. En ze, laat ze, geef ze de ruimte. Geef ze de ruimte om zichzelf te mogen ontwikkelen. He, want dat is ontzettend belangrijk. He, mijn moeder heeft mij dus altijd geclaimd. Ja, nou, uh, ontzettend dat... voor liefde. Maar, maar waar, waar bestond het claimen precies uit? Um, ja, mijn leven uit willen stippelen. Ik uh, bedoel, vriendinnetjes zo vroeger mee naar huis mogen nemen. Dat hoefde niet, want zij speelde met mij. En uh, zij zou wel de prins op het witte paard uitzoeken. Dat zei ze ook letterlijk? Dat zei ze ook letterlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, absoluut. Sandra wij mij nergens druk over te maken. Mama regelt alles. En toen ik dus met mijn vriendje thuis kwam, mijn huidige man... Ja, toen was het wel even een bittere pil, want dat was op de eerste plaats een fabrieksarbeider. En dat viel niet zo in goede aard. En dat is ook de eerste keer dat ik eigenlijk tegen mijn ouders in ben gegaan. Ik was uh, 18 en ik had zoiets ja, hier ben ik verliefd op en hier wil ik mee verder. En als jullie het niet begrijpen, dan uh, loop ik weg. Zo. Ja. Oh, ja. nooit gedaan, want ze hebben het dan toch wel geaccepteerd. Ja. En ze heeft wel, altijd heeft ze nog, tot aan de dag van vandaag. Heeft ze gewoon toch wel invloed op me dat ik zoiets heb van. Oei, oei, hoe vertel ik dat er? Of hoe gaat het er Nog steeds? Ja, ja, nog steeds. Tot op de dag van vandaag? Tot op de dag van vandaag. Geef ze een voorbeeld? Uh, van de week is mijn haar geknipt en in haar ogen is dat tekort. Dat weet ik. Dat en dat is dinsdags gebeurd. En woensdags komt ze en dan heb ik zoiets van: oh, waar gaat ze ervan werken? En? Nou, dan ben ik er eigenlijk al voor. Dan zeg ik zelf dus al van... Ja, man, mijn haar is gekort En jij vindt het te kort. Ik zeg maar, het is niet anders. Zo, ja. <lacht> maar wat bijzonder dat je... je bent, je bent toch een, een... Als ik volwassen vrouw zeg, dan, dan druk ik me nog rustig uit. <lacht> en, en, en dan nog... Uh, uh, ja. Ben je ja. afhankelijk van mij? Je, je, je bent gevoelig ja. voor het commentaar van je moeder. Ja, absoluut. Nee. En ik denk dat... Ja... Uh, yeah dat dat er altijd wel in zou blijven zitten. Je ziet er binnenkort weer. Ja, ja, ja, ja, dat absoluut ook. Maar ik bedoel, het is een mens van een dag, hè. Als jij uh, bijna 92 bent, dan uh, kan het elk moment... Uh, ze kan de 100 worden, maar het kan ook vannacht afgelopen zijn. Laten we hopen dat He? het iets is. Dank voor het bellen. Ik nee, dat hoop ik ook niet. Hé, hey, de... bedankt voor, uh, en een goede ja, nacht en voor iedereen Suzanne. met de negatieve ja. moeders... Dankjewel, Dank voor het bellen. Bedankt. Dag. Dag. We zijn aan het einde gekomen van twee uur Zaluna. Zometeen omroep Max Astrid de Jong met de Nachtzussen. Dank voor het luisteren. Blijf vooral wakker en blijf vooral luisteren. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. NCRV.